Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment begint in Amsterdam een demonstratie voor het recht op abortus. Komt er het nieuws van deze week uit Amerika. Daar willen ze waarschijnlijk het recht op abortus afschaffen op federaal niveau. De initiatiefnemer zegt dat het belangrijk is om ook hier in Nederland er aandacht voor te vragen. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om te realiseren, juist door de ontwikkelingen in de Verenigde Staten... dat toegang tot veilige abortus absoluut geen vanzelfsprekendheid is... Het is nog maar 50 jaar geleden dat hier in Nederland door de Dolomina's werd gestreden voor dat recht. En uh, we zien maar weer hoe relevant die strijd ook nog in 2022 is. De organisatie verwacht dat duizenden mensen naar de demonstratie komen. Meer buitenlandse studenten hebben in Nederland ook recht op de voordeeltjes van Ome Duo. Zoals gratis OV, geld lenen voor je studie en soms zelfs een aanvullende beurs... Dat geldt niet voor elke buitenlandse student, vertelt deze advocaat. Alleen Europese studenten kunnen daarvoor in aanmerking komen. En zodra je dan eh, wordt aangemerkt als werknemer, als Europese werknemer... en je studeert natuurlijk, dan kan je in Nederland aanspraak maken op studiefinanciering. Maar vaak worden studenten onterecht afgewezen door Duo. Volgens hen moet je buiten je studie 53 uur per maand werken. De Spaanse Pamela ontving ook de extraatjes tot ze volgens Duo te weinig werkte. They sent me a letter like... No, you didn't do the hours, we're taking your student finance back. Uiteindelijk krijgt Paneda na een rechtszaak toch het extra geld. Duo zegt nu minder streng te zijn als EU-studenten bij een aankloppen. En een visdrama op Urk vannacht. De automaat met daarin ambachtelijk gerookte zalm is vernield. De eigenaresse Anja plaatste op Twitter een foto met een scherm aan diggelen en schrijft dat ze alle zalm wel kan weggooien omdat er glas in zit. De daders hebben de vis overigens niet meegenomen. In het apparaat zitten 84 zalmboten en ook nog wat blikjes en flesjes drinken. De schade loopt volgens de eigenaar in de duizenden Euro's. Anja roept de data dan ook op om zich vandaag te melden. Dan kunnen ze het samen regelen. Anders heeft diegene een nog veel groter probleem. Het weer. In het westen vrij veel zon vandaag. Verder land inwaarts kunnen wat flinke buien vallen. Het wordt gemiddeld een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de AWB.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 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard, die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draai. Die komt elke week weer met een bak met platen. En dan zoeken we dan weer een paar leuke plaatjes uit die we voor u kunnen gaan draaien. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weekje nog wel Oudje. Een opname 1928.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 En dan vroeg hij een opleiding tot de lithograaf. Maar wat het artiestenvak hem aantrok... deed hij mee aan een talentenjacht. En toen hij de eerste prijs won... bij regionale talentenjachten, talentenjacht... merkte komiek Frans Vrolijk hem op. Hij kreeg zijn eerste kans. En in 1956 trad hij op met Tom Manders... in het Revue Café Chant-Germain Pré. En daarna werkte hij mee aan televisieprogramma's... als Capriolen, Schertsboek... Atlantin en de Wonderlamp. in het begin van de jaren 60 deed hij twee seizoenen mee... in het ABC-cabaret van uh, Wim Kan en Corrie Fonk. En hij heeft ook nog een restaurant gehad. Hij werd eigenaar in 1963 van het restaurant de Kopermolen. De Kopers, moet ik zeggen. Kopersmolen in Amsterdam. Waar hij de bezoekers vermaakte met liedjes en komische monologen. En zomers verplaatste hij dit theaterrestaurant naar het uh, Gardameer... om vele Nederlandse toeristen daar te amuseren. U hoort hem nu, Henk Els, ik blijf altijd braaf en goed...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 Een edelman rijk die vroeg aan het meisje haar vader zijn oog aftoogt en huwelijkt. Zo werden zij een paartje, maar plotseling liep alles mis. De dagloner stroopte in haas en hij moest in de gevangenis.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 Rechtom. Dat is je ware niet. Je ware niet.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 bij Leven tot de bekendste zangeressen van Nederland. En behaalde in dit land grote successen samen met uh, haar goede vriend Ramse Safi. En in 2017 kwam er een musical over haar leven uit. U hoort er nu Lisbeth Lies samen met haar grote vriend de Ramse Safi met Pastorale.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 voor het sneeuwbaltrio met De Zwarte Diamant. CfM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Als u denkt van leuk programma, wil ik vaker horen... of als u een stukje gemist heeft. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 smedda's wordt het programma herhaald. En op zondag, iedere zondag een nieuwe aflevering tussen 9 en 10. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En volgende week een aangepaste uitzending, want volgende week is het uh, Moederdag. En uh, ik heb alleen maar plaatjes uitgekozen samen met uh, Kort Draaier, die uh, over moeders gaan en over Moederdag. Dus het wordt een heel gezellig programma. De volgende artiest is uh, Meijer van Praag. U kent hem waarschijnlijk als Max van Praag, geboren in Amsterdam.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 Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten van Praag en zijn vrouw onderduiken... als gevolg van hun Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50. Waaronder als ik eenmaal met mijn fietspel bel, die kennen we allemaal... natuurlijk zilveren draden tussen het goud en daar zijn de appeltjes van oranje weer. En van Praag vormde die tijd samen met Willy Alberti het duo de straatzangers. En onder die daar waren ze ook een heleboel hits, onder andere... Aan het strand stil en verlaten, dat was 1955. En als de klok van arnhem eh, ook in jaren 50, meen 8, 59 volgens mij. En u hoort hem nu, Max van Praag, met Rozen zo rood. Rozen zo rood, rozen bijgel zingen. Volken van lieve love, lieve land. Alweer zijn eeuwig altijd.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 En met drank zocht hij elders een proost. Priest leef zij achter alleen met hart. Grozen, rozen, rozen, Volken van liefde, love, lieve, lang. Alweer zijn eeuwig, altijd en toujours. Dus meisjes, onthoud de moraal van dit niet. Hou wel.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 you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 Feels so- In de speeltuin. Het was leentje van Capelle, Nu hoorde u haar met Het Tuintje. Daarvoor hoorde u Bobby aan schoepen met Lichtjes van de Schelde. En de volgende artiest is Eduard Christiani. Roepnaam Edi. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016 was de Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En Christiani was tot 2010 nog actieve zanger. Al trad hij sinds 2008 niet meer in volle zalen op. En u hoort hem nu, Eddie Christiani, met een hele vrolijke plaat. Spring maar achterop, oftewel op de fiets."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 Je op onze liefde vertrouwt, dan deze avond met mij. Al, oh, mijn geluk, dat ben jij. Heerlijk zijn dromen, die dan zullen komen met jou aan een zij. Deze avond met mij. Komen ook voor ons de nachten. Vol van eenzaamheid alleen. Blijf dan altijd op me wachten. Want voor mij bestaat maar één. Dan. Deze avond.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 Dat ben jij. Heerlijk zijn dromen die dansen en komen met jou aan het zee. Dans deze avond met mij.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 you Deze avond met mij zie van Zandvoort, lokale uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort iedere zondag tussen 9 en 10. Vlak voor het programma Jazz op zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie, oud onstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En de volgende plaat is van het radioensemble. Het hulp nu maar niet. Oh We doorstaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Met Mario Zandvoort. De bloemen die spelen in het menselijk leven een zeer grote rol, zijn hebben vrucht oh op en smaak.